Nathalie van komt. Goedemiddag. Artsen moeten voorlopig zuinigen aandoen... met een belangrijk kankermedicijn. Het gaat om het middel Holoxan en remt de groei van kankercellen. Er zijn namelijk productieproblemen... en hierdoor is de komende maanden veel minder van dit medicijn. Dokters krijgen het advies om de dosering... bij nieuwe patiënten naar beneden af te ronden. Cybercriminelen hebben zeker vijf maanden lang toegang gehad... tot de systemen van de dienst justitiële inrichtingen. Dat is de organisatie die gaat over gevangenissen en tbs-klinieken. Onderzoeksprogramma Ardenkant... Goss zegt dat telefoonnummers en e-mailadressen van medewerkers nu op straat liggen. Justitie-staatssecretaris van Brugge start daarom een onderzoek. Wat het allerbelangrijkste is, is dat natuurlijk de medewerkers uh, veilig zijn en dat is ook waar we voor staan. Maar dat betekent wel dat we goed moeten onderzoeken wat er dan nu echt aan de hand is uh, en of we dat ook kunnen garanderen. Ja. Het lek, kan personeel mogelijk afgeperst of gechanteerd worden. In Europa roken tienermeisjes vaker dan waar ook ter wereld, blijkt het onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat blijft voorlopig ook zo. Volgens nieuw onderzoek lijkt Europa ook in 2030 nog steeds de plek waar het meest wordt gerookt. Vooral dat steeds meer vrouwen en jongeren roken vindt de organisatie zorgelijk. In Europa en Centraal-Azië roken samen meer dan 60 miljoen vrouwen. En de Duitsers staan daarom bekend dat ze wel een biertje lusten. Dus het was opmerkelijk nieuws dat de verkoop vorig jaar een historisch dieptepunt bereikte. En daar komt nu wat bij. Het gaat namelijk ook niet goed met de wijn. Ook een wijntje laat de Duitsers meer en meer staan om de haperende economie. Wijnboeren, barelen, balen ervan. Nog het weekend weer weer plaza Bewolkt vooral in het westen grijs. En daar kan het ook gaan regenen. Het is 11 tot 18 graden. Morgen een mix van buien en zon en een graad of 11 verkeer van Flitsmeister met vertragingen langer dan 20 minuten... op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Dorp en Rijswijk... 22 minuten. 25 op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Haagestein en Lexmond 5 kilometer. En de laatste is de A58 Breda richting Vlissingen... tussen Wouwse Plantage en Berg -op Zoom Centrum. Er is een ongeluk gebeurd. 4 kilometer Philip. 21 minuten vertraging. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaouglas. En terug naar de hits. Domeen Verschuren... Ja, de vierde grootste hit van vrijdag 27 februari 2026. We gaan beginnen aan de bovenste 20 met Offenbach zometeen na Damiano David. Talk to me. De top 20! you look like someone I know. Breathe like a picture. Dangerous as a tag.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 enige echte begin deze week met Damiano David, Tyler en Nile Rogers. Een van de acht zittenblijvers van deze week. Talk to me. Ja, Nile Rogers is zelf momenteel echt alles behalve een zittenblijver. De vent is meer in beweging dan ooit. Hij is op 1 januari namelijk een uitdaging begonnen. Gewoon voor zichzelf. Hij wil dit jaar elke dag naar buiten en minstens 7 mijl wandelen. Dat is omgerekend zo'n nou, ruim 11 kilometer. Hij post ook elke dag een video op zijn Instagram van waar hij dan wandelt stok achter de deur, maar ook om iedereen die kijkt te inspireren om zelf ook te gaan wandelen. Nou, dan vertelt hij ook het weer van die dag, welk liedje die zit in Neurië tijdens het, weer, euh, tijdens het wandelen. Ja, hij laat een filmpje zien van zijn omgeving, dus waar hij is op dat moment. En dat doet hij dus 365 dagen lang. Dat is het idee. Het maakt niet uit waar hij op de wereld is of wat voor weer het is. Het gaat echt ver. Eerder deze week heeft hij namelijk een sneeuwstorm getroffen. Je moet goed luisteren. My back in my pocket. My hand is freezing. Maar ik zei dat ik het ga doen. En ik ga mijn vrouwen houden. Want als ik het vandaag niet doe... dan heb ik 364 dagen. Well, Arme ar little... Hij praat helemaal van achter zijn sjaal. Maar echt applaus. Klein applausje voor zijn discipline. <laughs> <laughs> als je dit weekend eigenlijk ook wat meer in beweging wil komen. Maar toch dat extra zetje nog nodig hebt. Hierbij wat motiverende woorden van... de maestro zelf van Nile Rogers. Keep walking. It feels so good. Cleans out your brain. Het cleans out all your bad thoughts. Makes maakt je relaxed. En het maakt je stronger. Peace. Love you guys. I love you too, Nile Rogers. Van de 7 Meldverdag van Nile Rogers gaan we naar Miles Away van offenbach Cure music Zij stappen ook lekker door. Vijf plekken omhoog. Nummer 19 in de ene rechter, Nederlandse top 40. 5. Q-Music. started in my soul with days. So take me to the clouds where we can fly. I'm go.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 If You Wanna Dance gaat deze week vier plekken naar beneden. Mag de pret niet drukken, hij staat nog steeds in het linker rijtje op nummer 18. Nog maar drie weken en dan komt superster Miles Smit naar Rotterdam Ahoy... op te treden bij Q Music Top 40 Live. Onwijs veel zin in, laatste tickets zijn te koop via Q Music Zeg maar even, wie wil erbij zijn? Drie weken nog, Q Music.nl via de Q Music app. Laatste tickets voor Q Music Top 40 Live. Kwart over vier, nou dan weet je wat het betekent. Tijd voor een muzikaal spelletje... De nationale vrijdagmiddag gebeurtenis. De Top 40 rebus staat voor je klaar. Er wordt verschillende Top 40 iets achter elkaar. Elke hit staat voor een letter. Die letters vormen samen een woord dat te maken heeft met de week die is geweest... of het weekend dat gaat komen. Je was een beetje op weg te helpen. Het gaat deze week om een woord van zes letters. Iedereen er klaar voor? Here we go. De rebus. De Top 40 rebus. Nou. De eerste letter. De eerste letter van de wereldster die volgende maand optreedt... bij Q-Music Top 40 Live in Rotterdam. Ahoy. De tweede letter. De tweede letter van de zanger die deze week met drie hits tegelijk in de top 40 staat. De derde letter. De tweede letter van de alarmschrijf van vorige week. En de hoogste nieuwe binnenkomer van deze week Die komt van Zoe Levi. De derde letter van de samenwerking tussen Damiano David, Tyler en Nile Rodgers. De vijfde letter. Ene laatste letter van de artiest die volgende week met zijn nieuwe album komt. De zesde letter is ook de zesde letter van de zanger die eerder deze maand optrad bij het grootste sportevenement van Amerika, de Super Bowl. De de Top 40 Rebus. En dat was hem weer. Denk je het goede antwoord te weten? Stuur dat nu door via een bericht in de Q-Music app. Krijg je de uitslag naar Kulas? Vorige week op 16, deze week 17. Waar was je? Yeah, yeah, yeah, yeah. Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Waar was je? Jij was daar later? Luke op mijn bankje. FaceTime, any man, any time. Het is jouw song. Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje.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 Zeg, holla je diep nog? Zet maar hard voor sale op restock. Cortex code, fuck you, blok mij, jij bent niet eens mijn type meer. Snapchat herinnering, herinner ik, herinnert me weer aan hoofdpijn. Wij kunnen nooit meer close zijn, voor mij ben je meer dan dood nu. Eén plek gezakt naar 17, Kulas, waar was je? Daarvoor prikkelde ik je hersenen met de top 40 gribens. Zie dat Michael, Lisa, Anita, Wim, Charlotte en Florin van het team hebben meegepuzzeld. Allemaal applaus voor jullie bij deze. Je hebt namelijk het woord juist geraden. De letters die ik zocht, M-O-L-L-E-N. Het woord is mollen, omdat ik heel veel last heb van de mollen in de tuin. Ik heb daar wat hulp. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat is flauw. Morgenavond begint het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? Oké, okay, ik denk dat het programma niet per se introductie nodig heeft... maar toch even in het kort. Tien kandidaten die geld verdienen door opdrachten uit te voeren. Daarvan is er één iemand die de boel probeert te verstoren. De kandidaten moeten erachter komen wie dat is, wie de mol is. Het leuke: er doen dit seizoen niet één, maar twee collega DJs van Q Music mee: Quinty Missingjan, die hoor je op donderdagavond bij jouw winkels, en Bram Krikke is mega leuk natuurlijk. Spel ik het echte van De moloten, hele de theorieën worden door hen bedacht, die worden dan weer gedeeld op social media, allemaal om die ene mol te ontrafelen. En de verdenkingen, die zijn nu al begonnen. Als we benieuwd naar de tussenstand, ik ben even gaan kijken. Bram Krikke. Wordt nu al het meest verdacht door 20% van de mensen. Ook niet zo'n beetje ook. En ik denk dat hij het is. Ik heb nog geen seconde van het seizoen gezien. Ik heb Bram hier inhoudelijk niet over gesproken. Maar ik ken Bram uit de Q-Music Escape Room. Ik ken Bram vrij goed uit de Q-Escape Room. Ja, hij is een ontzettend sympathieke gast. Hij is super lief. Ik denk, nou, top drie liefste collega's die er bij Q-Music rondloopt. Hij is betrokken. Hij is emotioneel mega slim. Hij kan ook een beetje dommig overkomen. Toch, als je de qsk Room volgt, dan weet je dat Bram zich ook een beetje van de domme kan houden. Volgens mij, die cocktail van kwaliteiten, dat maakt dat Bram Krikke een perfecte mol is. Maar goed, vanaf morgen, dan gaan we het zien. Half negen en PO1. Een nieuw seizoen Wie is de Mol met dus Quinty en Bram. We gaan door met de lijst van deze week. Top 40 van vrijdag 27 februari 2026. Min 4 voor Zara Larsen. Dit is Lush Life. I live my Week dat een hit in de top 40 staat, verdient die punten. 40 punten voor, een week op nummer 1, 1 punt voor, een week op nummer 40. En als we de score van Lush Life van Sarah Larsen er nu bij pakken, dan hoort ze nu bij de 10 allergrootste top 40 hits in de hele geschiedenis. <laughs> Deze week op nummer 16 plekken gezakt. Ja, hoe kun je zo'n mijlpaal nou het beste vieren? Met nog een keer Sarah Larsen. Je hoort er zometeen nog een keer in de lijst met Midnight Sun. Eerst naar een tip voor de top. Ja, dit is een uh, samenwerking tussen twee artiesten... waar we in de top 40 drie jaar geleden nog nooit van hadden gehoord. Bankzitters scoorden hun eerste top 40 in 2022. Samen wel Welten, vorig jaar pas met echte liefde te koop. Ze hebben de handen ineens geslagen en samen een liedje gemaakt. Bankzitters en samen wel Welten. Dit is Uitslover als tip, tip voor de top. Tip, tip voor de top. Ik ben de eerste die komt, en de laatste die gaat. Ik zet een fles aan mijn mond. Gooi de spotlights maar aan.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 Ja, piet, DJ, opgevraagd. Ik heb niks te zeiken op deze track van Bankzitters. Dat is voor het eerst. Geitje jongens, geitje jongens. Niet meteen weer in de pen klimmen. Bankzitters en Samuel Welten, Wat een geinige combinatie als tip voor de top. Uitslover hoor je. ByQ Music in de Nederlandse top 40. Die zometeen verder gaat met de 15 grootste hits van deze week. En dat beginning van Joe hoor je zo.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 vanaf 37.995 euro en 205 euro netto bijtelling. Keukenkopers opgelet! Profiteer alleen dit weekend nog van de apparaten 10-daagse bij Keukenconcurrent. Je krijgt niet 1, niet drie, maar vijf aanmerkapparaten gratis. Kom nu naar de winkel, want op is op! Gegarandeerd de laagste, de prijs van Nederland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 Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaak lekker. Voelt goed. Top40.nl is de website voor de echte muziekliefhebber. Je vindt er niet alleen de Top40, maar ook alles over je favoriete artiesten. Songteksten, biografieën en het complete hitoverzicht. Top40.nl heeft het laatste popnieuws en nieuwe muziek. Top40.nl, de website waar muziek in zit.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 Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig. Hey, goedemiddag, het is half vijf. Je luistert Q-Music. Dit is de Nederlandse top 40 met verkeer van Flitsmeister. 68 files, twee vertragingen langer dan 20 minuten. Allebei 22. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam... tussen Zoetwouder, Rijndijk en Plaspoel-Polder, 16 kilometer. En op de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Gorkum. Er is een ongeluk gebeurd, daar vijf kilometer file... Weekend weer, het is vanavond regenachtig, later wel droger. Morgen buien, af en toe de zon en een graad of 12. Ik las uh, wel, Nathalie, ik weet niet of je het dat weet. Dat, echt, de komende week wordt het prachtig weer met ja. temperaturen lokaal 20 graden. Ja, de lijn gaat omhoog. Bij 20 graden zou je kunnen zeggen... De korte broek, die kan wel aan. Eerst zien dan gelopen. Alle nieuws van vandaag. Opnieuw een dieptepunt in het grote Odido data-lek. Volgens RTM Nieuws zit er ook info bij die gaat over huiselijk geweld en stalking. Die gegevens zijn door de hackers inmiddels ook op het dark web gezet. Eerder bleek ook BSN-nummers in de gestolen data te zitten. Net als privégegevens van miljoenen klanten. Zoals adressen, telefoon, paspoort en rekeningnummers. Van honderdduizenden klanten staat die info inmiddels op het dark web. Ja, hey, en uh, ander nieuwsje over vandaag, dat heb je ook al verteld. Is dat dus tech-experts of privacy-experts... een crowdfunding begonnen om dus wel dat losgeld te gaan betalen? Ja, Odido wil dat niet doen. Uh, mede op aanraden van de politie. Want ja. de politie zegt, ja, je moet het ook niet in stand houden. Privacy-deskundigen zeggen van, ja, maar het gaat wel echt om... heel veel gevoelige informatie. Dit Want is het bewijs ook daarvan. De politie zegt inderdaad, je moet niet onderhandelen... met criminelen, toch? Dat is een beetje het ding. Dat is de strekking, Want dan wat hek, ergens begrijpelijk is. Hek van de Dam, je moet dit niet doen, je moet het niet willen. Ja. Maar ja, er komen dus gewoon met de dag komen er meer gegevens online. En met die gegevens kunnen mensen kwaad. Dus boze geesten die kunnen hiermee je gaan bellen. En ja. dus, uh, omdat ze dus heel veel informatie over je hebben... Kunnen je, kunnen, kun je in, in een valletje trappen van hen. Ja. Dus zeggen zij nu, we gaan al het geld bij elkaar sprokkelen... om dus niet... Al die gegevens online te laten krijgen. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal. Ja, dat het gewoon moet stoppen. Ik vind het zo'n clusterfuck. Ja, ik vind het echt... Ik zit bij Odido, dus ik zit ook te wachten tot mijn gegevens een keer lek. Ik vind het ongelooflijk. Ja, ook nog voor jou uh, handig om te weten. Mocht je denken, je, ik ben klant bij Odido... en ik wil ook weten of mijn data is gelekt... dan kun je naar de site gaan, haveibeponed.com. Oh ja, ja, ja. Ander nieuws dan. Zo'n 400 Nederlandse vakantiegangers zitten al dagen vast op Curaçao. Ze zouden woensdag terug naar Nederland vliegen, maar keer op keer ging hun vlucht niet door. Sommige vakantiegangers hebben op strandbedjes of zelfs op planken moeten slapen. Er is niks geregeld. Ook deze man werd met zijn gezin van het kastje naar de muur gestuurd. Nou, Dit is niet hoe je met mensen omhoort te gaan. Uh, wij willen gewoon naar huis. Wij zouden vanochtend om 6 uur vertrekken. Dus wij zijn er vanaf half 4 al op. Zitten met z'n allen in de lobby te wachten op transport. En krijgen weer een berichtje. Dat de vlucht weer is uitgesteld naar tien uur. Nou, ik geloof er helemaal niks meer van. Als bij Hart van Nederland. Mijn favoriete Nederlander is de boze Nederlander bij Hart van Nederland. Daar kan ik zo van genieten. Ik snap deze man helemaal, maar ik kan er zo van genieten van deze hoeveelheid. Okay. Uh, ja, Misschien ook van boze Duitsers. Want de Duitsers staan erom bekend dat ze wel een biertje lusten. Dus het was ook best opmerkelijk nieuws... dat de verkoop vorig jaar een historisch dieptepunt bereikte. Maar nu gaat het ook niet goed met de wijn. Ook een wijntje laat de Duitsers meer staan door de haperende economie. Eén hey, meer voor ons. En stel je even voor, je buurman hangt 25 camera's op... waarvan de meeste jouw terrein filmen. Er gebeurde een vrouw vlakbij Utrecht. HD schrijft erover. Het is nogal een opmerkelijke burenruzie. De vrouw zegt dat ze op haar terrein wordt gefilmd en ook wordt afgeluisterd. Nou, volgens de buurman is, is er niets aan de hand. Hij houdt ook uh, vooral zijn eigen monumentale muur in de gaten met die camera's. De vrouw is inmiddels naar de rechter gestapt. In, intussen heeft ze ook zelf camera's opgehangen. Die zijn dan weer gericht op het terrein van de buurman. Heerlijk. Dit is Jo en op beginning de top 40. De top 40. 15. metafoor voor de carrière van Zara Larsen kunnen zijn... want zij blijft ook op volle kracht stralen. Ook deze week staat ze met drie hits tegelijk in de Nederlandse top 40. Dit is haar hoogste notering, nummer 14, Midnight Sun. We kunnen stellen, Zara Larsen is weer helemaal terug. Ja, wie ook terug is, is Bruno Mars. Wat betreft solo muziek dan, het was alweer tien jaar geleden... dat hij zijn vorige solo album uitbracht... Maar het wachten is voorbij. Vandaag is The Romantic uitgekomen. Eén track van het album ken je al een paar weken. I Just Might hoor je later vanmiddag nog in de top 40. Misschien wel nog steeds op nummer 1. Maar sinds vandaag weten we dus ook hoe de rest van het album klinkt. Ik heb er even bij gepakt. We gaan het doornemen. Top 40. Album, album Alert. Nu is het bij Bruno Mars sowieso elke keer een wilde gok wat je voor je kiezen krijgt. Je kunt een hoop zeggen over hem. Maar niet dat hij alleen maar dezelfde muziek maakt. Twent heeft inmiddels bijna elk genre wel aan weten te tikken. Ja, dit album is dus ook echt weer wat anders dan zijn vorige albums. Als je een popalbum verwacht, dan is het even schakelen. Je krijgt geen uptown funk vibes. Je hoort geen rockerig, rockige randje als dat ja, In plaats daarvan hoor je allemaal ballads en... Ja, dit is een woord. Pachata, hè? Pachata. Ik ben zo dat ik het verkeerd uitspreek. Pachata. Ja, heel veel Latin vibes, 70s soul. De congas die vliegen je om de oren... Laten we gewoon beginnen bij de eerste track op het album. Degene die je vanmorgen ook al in de New Music Friday playlist van Spotify hebt kunnen aantreffen. Risk it all. Daarmee open de Romantics. Bruno Mars, hij sluit het album in dezelfde stijl af. Het is rustig aan. Het is lekker glijden. een beetje wat je ook van zijn werk met Silk Sonic, met Anders een paar kent? Dit is de track Dance With Me. Dan alleen maar langzaam aan op het album. Ja, zeker niet. Wil je een van mijn uh, favoriete liedjes laten horen? De swing zit er lekker in. Ook dit vind je op de Romantic. Dit is de track Something Serious. Some serious. Yeah. Yeah. Ja, een beetje Santana-achtige vibes dit. Maar er is ook één liedje dat ik je helemaal wil laten horen. zit ook in het swingende hoekje. En dit komt misschien nog wel het dichtst bij I Just Might. Maar dan nog met iets meer soul. Ik was ook al bij zo'n titel. Dit is Bruno Mars. And oh my soul.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 Ik Denk jij nou echt dat ze nu nog wakker ligt? Zij is al een ander, jij bent sowieso geschiedenis. Is het ergens niet misschien mijn fout? Wil toch liever dat ze met mij fout Is om na al die jaren niet toch te wagen? Zit vol met vragen, kijk mij nou. Ik Ben constant aan het zoeken naar balans. Maar dit gevoel verhaal haar loopt volledig uit de hand. Vleemdeling alsjeblieft, neem nou dit advies. Snap je het dan niet? Ik ben ook nog steeds een beetje verliefd. Ik word is depressief, oh man. lekker op weg om een volgende top 10 hit te scoren. Op Open Light klinkt deze week weer drie plekken door in de enige rechten van 15 naar 12. Bij Q. Nee, bij Q. Bij Q. Bij Q. Bij Q. Bij de weekend. Nummer 11. Nog zo'n sterke stijger. Slamberg gaat maar liefst de zes plekken omhoog. Dit is Q. Met de oude Van start met het finale uur van de Nederlandse Top 40 van vrijdag 27 februari 2026. Nog maar 10 hits te gaan, waarvan nog maar 2 zittenblijvers. De grote vraag is, op welke plek staan die 2 hits dan? Super, super spannend die finale. David Gerard, Teddy Springs en en Zanay. Zij trappen hem zo af. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken, tweede halve prijs.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 Laat je mandje vol bij Trekpleister. Nu, OB tampons, 16 stuks, 3 voor maar 7,50 euro. Ga dus snel naar de winkel op trekpleister.nl. Het is nu al zomersale bij Toei.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 Inbouwapparatuur nodig? Loop even binnen bij Electroworld of ga naar electroworld.nl. Nieuw voor de kippiepan. De Dippy Bar. Met drie heerlijke sausjes. Kippie. Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR-salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force. Zorgeloos HR. Winfarm? Mm hmm. Serious go,